8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Frankrijk zal zijn militairen niet overhaast terugtrekken uit Afghanistan. Dat zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé. Bij een aanslag in Afghanistan kwamen vorige week vier Franse militairen om het leven. De militaire operatie werd opgeschort en onder andere president Sarkozy... zinspeelde op een vroegtijdig einde van de missie die officieel loopt tot 2014. Maar Juppé zegt dat Frankrijk zijn afspraken nakomt... en zich niet zal laten leiden door paniek... De 4000 Fransen in Afghanistan maken deel uit van de NAVO-troepenmacht van 130.000 manschappen. In de Amerikaanse staat Kansas is de oudste, nog actieve rechter van het land overleden. De federale rechter Wesley Brown was 104. Hij werd in 1962 benoemd door president Kennedy en ging nooit met pensioen. Ik ben aangesteld op voorwaarde dat ik leef en goed gedrag vertoon, zei hij daarover. Ik stop pas als een van beiden niet meer het geval is. Volgens betrokkenen oogde Brown de afgelopen jaren wat fragieler, maar bleef hij scherp van geest. Vorig jaar, kort voor zijn 104 e verjaardag, besloot hij geen nieuwe zaken meer aan te nemen. De rechter die na Browns dood nu de oudste van de Verenigde Staten is, is 98. De Verenigde Naties hebben een kantoor geopend in de hoofdstad van Somalië, Mogadishu. Het politieke bureau van de VN was in 1995 verplaatst naar het buurland Kenia. Dat gebeurde omdat het in Somalië te gevaarlijk werd door de burgeroorlog. Volgens de VN is de situatie in Mogadishu de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd. In Somalië strijden diverse bendes en extremistische groepen om de macht. Vorig jaar werden de strijders van de extremistische Al-Shabaab-beweging uit de hoofdstad verjaagd. Sindsdien is het er een stuk rustiger, hoewel Mogadishu nog altijd een van de gevaarlijkste steden ter wereld is. Het weer, het is overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een spat regen. Vannacht in het noordoosten ligt de vorst, morgen bewolkt met wat lichte regen, maximaal rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Ziektes, ongelukken, cyberaanvallen. We hebben dagelijks te maken met gevaar. Wat doen we om ons land veilig te maken? Nederland van boven op zoek naar het gevaar. Vanavond om tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1.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 Hele goedenavond. Veel ZZP'ers, en dat zijn zelfstandigen zonder personeel... zijn niet verzekerd tegen ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Maar nu is er het Broodfonds, dat is een particulier initiatief... die deze mensen wil helpen. En ik praat er zo meteen over met een van de initiatiefnemers. Dat is Gert-Jan Jansen. Maar eerst, aandacht voor Amerika. Speaker. The President of the United States. Yeah. Op deze manier wordt president Obama vannacht om drie uur onze tijd... in het congres verwelkomd voor zijn State of the Union. Waarin de politieke plannen voor het komend jaar worden gepresenteerd. En misschien ook wel voor de jaren daarna. Het is ja, misschien wel vergelijkbaar met de troonrede van koningin Beatrix. En dit jaar is het natuurlijk allemaal heel erg belangrijk... die State of the Union van Obama. Want de verkiezingen komen er aan in november. Dus iedereen is heel erg benieuwd wat hij daar allemaal gaat zeggen. En niet alleen in de Verenigde Staten... maar overal ter wereld wordt deze State of the Union gevolgd. Ook door mijn gast van vanavond, Martha McDavid-Pugh. Goedenavond. Goedenavond. Want u gaat ook kijken vannacht? Ik ga ook kijken, zeker. Ja, want uh, u woont al 12 jaar in Nederland. Dat is een heel lange tijd. Hè? Ben je dan al meer Nederlander dan Amerikaan? Ja. Of wat, wat is dat dan? Ja, ik ben nog steeds helemaal Amerikaan, vind ik zelf. Ja, ja technisch Nederlander, maar uh, ik ben Amerikaan. Ik heb echt een, een, een band met mijn land en wil uh, ja, altijd betrokken zijn. Hoe vaak komt u er nog? Ja, zo vaak mogelijk. Drie, vier keer per jaar. Ja, want ja. u bent toch Amerikaan, zo voelt dat. Ja, ik ben Amerikaans. Ik heb veel familie daar. Mijn moeder is uh, 82, dus ik heb uh, reden om daar... Uh... Naartoe te gaan. Ja. Heel even dat speltje hoor. Voor mensen die je thuis... 2012 staat daar op een blauw speltje. Klein, vierkant. Wat, wat Ik kan het niet lezen. U moet het even nou, voorlezen. Dat is mijn speltje. ja Obama 2012 en votefarmabroad.org. Dat is de, de, de website waar je je kan aanmelden om te gaan stemmen. Vanuit het buitenland. Want dat is belangrijk, dat je ook vanuit het buitenland kunt stemmen natuurlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Er wonen heel veel Amerikanen in het buitenland, 7 miljoen. Dus dat is meer dan uh, 30 van de 50 staten in de Verenigde Staten. Dus een heel groot groep. En uh, Amerikanen in het buitenland moeten ook uh, gaan stemmen. Want uh, je stemt ook in je lokale district terug in de Verenigde Staten. Dus uh, heel veel van die uh, verkiezingen zijn heel erg close. Dat hebben we gezien in 2000 met Gore en Bush. Dus een paar stemmen die, uh, die tellen. En vooral die uh, stemmen uit het buitenland zijn heel belangrijk. Nou bent u hier omdat u vorig jaar de voorzitter bent geworden van de Nederlandse afdeling van de Democrats Abroad. Nou we hadden het over al die mensen die inderdaad uh, in het buitenland wonen, de Amerikanen. Wat, wat is dat voor een club? Wat doet u precies? Nou Democrats Abroad is uh, officieel een onderdeel van de Democratic Party uh, en we hebben afdelingen over de hele wereld. In, uh, in meer dan 50 landen hebben we afdelingen. Um, en uh, wat doen wij? Wij zorgen ervoor dat Amerikanen in het buitenland daadwerkelijk gaan stemmen. Uh, het is een wel een ingewikkeld Systeem. Dus wij uh, doen voorlichting en uh, nou, we hebben ook uh, het formulier en de website om uh, ervoor te zorgen dat mensen echt uh, zich aanmelden en een biljet uh, thuisgezuur krijgen. Gaat u ook een campagne stemmen. eigenlijk? Uh, nee, nee dat we gaan niet. niet op campagne, maar we, we ondersteunen de community in, uh, in te mogen stemmen. En we hebben ook eigen activiteiten. Bijvoorbeeld, we hebben een eigen voorverkiezing. Dus dat uh, wordt dit jaar in, in mei. En we hebben een eigen delegatie naar de, naar de convention uh, die elk vier jaar gehouden wordt om de kandidaat te. Te kiezen. Dus uh, ja, ja. Heel, een heel aantal activiteiten. Ja, en, en hoe uh, onderhoudt u al die contacten? Met, met zeg maar de Verenigde Staten met de en mijn collega's Staten. daar. Ja, nou, we hebben een hele organisatie. Dus het zijn allemaal vrijwilligers. We hebben wel één uh, part-time uh, stafflid in Washington. Maar we hebben regelmatig uh, uh, bijeenkomsten. En uh, ja, weet je, met de WebEx en de technologie en de e-mail en social media hou je dan uh, goed contact met elkaar. Ja, eigenlijk is Amerika gewoon heel dichtbij dan op zo'n moment. tegenwoordig bij. is het zo makkelijk allemaal. Ja, het is heel dichtbij geworden de ja. laatste tijd. Ja. Want waarom woont u eigenlijk in Nederland? Als ik het zo plat uh, vraag. Ja, nou, ik ben naar Nederland lang gekomen voor de liefde. Ik ben uh, verliefd geworden in uh, 98 met mijn beste vriendin. En die woonde toen in Nederland al uh, een heel aantal jaren, Had ook een, uh, heeft ook een zoon die Nederlander is. En uh, ze komt zelf uit Australië. En uh, ja, onze relatie is in de Verenigde Staten niet erkend. Uh, we zijn nu tien jaar getrouwd. Maar omdat een relatie tussen twee vrouwen. nog steeds niet erkend is in de Verenigde Staten. ook niet voor de immigratie. Uh, kon ik daar haar niet halen. Dus ik ben naar Nederland gekomen. En hier kon u wel trouwen? Ja, hier zijn we getrouwd. En hier is onze relatie volledig erkend. Ja, hoe is dat nu eigenlijk in Amerika? Is daar geen verbetering in gaande? Er is zeker verbetering. Nederland is het eerste land. die het huwelijk opengesteld heeft. Nu zijn er een stuk of twaalf landen. die dat gedaan heeft. En ook een heel aantal staten. En uh, weet je, in de nieuws van Vandaag lees ik dat ook Washington en New Jersey uh, erbij zou, zouden kunnen komen in de komende maanden. Dus het gaat wel hard, ook in de Verenigde Staten. Wat er nog niet is, is federaal erkenning van onze huwelijken. Dus de uh, Defensive Marriage Act, dat is iets van uh, de tijd van Clinton uh, ingesteld... om ervoor te zorgen dat de federale uh, overheid niet onze huwelijk heeft, hoeft te erkennen. Dus dan hebben we geen uh, uh, immigratierecht. Maar dat... Uh, uh, ja, Obama die, uh, die ondersteunt dat wetgeving niet, dus hij, uh, hij gaat het niet verdedigen in de, in de rechtbank. Hij heeft ook vandaag richtlijnen uh, uh, ingesteld om uh, ervoor te zorgen dat gezinnen niet uit elkaar worden getrokken. Dus ook gezinnen met, uh, met twee vrouwen of twee, twee mannen. Dus het uh, gaat wel de goede kant op. Ja, ja. uw Obama doet het goed wat dat betreft. Ook, ook voor u persoonlijk. Ja, hij doet ja. het goed. Ja, ja. ja want laten we het daar zo over hebben. Of laten we eerst even luisteren naar het moment dat hij uh, eigenlijk gekozen werd. Hè? Dat is natuurlijk alweer ruim drie jaar geleden. En toen uh, kwam hij natuurlijk uh, in het Witte Huis. Laten we even, om een beetje in de stemming te komen, teruggaan naar dat moment. APPLAUS ook in Groningen bereikte de Obama-koorts gisteren het hoogtepunt tijdens de officiële inauguratie van de nieuwe president. In het Florishuis huis kwamen zo'n 60 Amerikaanse Groningers en andere geïnteresseerden bijeen. Voor de Amerikanen was het een bijzonder moment. Het is een moment. We're really pleased, very happy. We zijn heel blij heel blij. We kijken naar een groot deel dat zal verbeteren dat de Amerikaanse president veranderen en Amerika to een niveau van significatie en respect. Ja, hoe luistert u hiernaar als u even teruggaat naar, de, naar dat moment? Ja, het was een heel bijzonder moment, ja. Ja, want ja, u ja. was toen nog geen voorzitter van de uh, Democrats Abroad... maar u, u nee. was al wel actief, denk ik, in die vereniging. Ja, ik, was, ik ben al uh, actief sinds 2003, eigenlijk, ja. Ik was zelf in de VS uh, die avond. Ja, echt waar? U toen was ik, daar? Ja. Ik was daar. In de buurt van Obama, of dat niet? Nee, nee, ik was bij mijn familie. Okay. En uh, het was een heel bijzonder moment. Ja, ja want? Um, ja, historisch. Uh, en een, een president met, met een visie voor de toekomst. Een president die dingen ging zeggen... die niet alleen ging over korte termijn, maar over samenwerking. Dus uh, reaching across the aisle, samenwerking tussen republikeinen en democraten. En uh, weet je, wat mij heel erg raakt is... we are one people, dat we allemaal mensen zijn. En het uh, gaat niet alleen maar over ons verschillen... maar we hebben allemaal dezelfde dingen nodig. Dus uh, een heel inspirerend uh, president... Ja, inspirerend president op dat moment. Iedereen had natuurlijk enorm uh, ja, verwachtingen wat hij ervan zou gaan maken. We zijn nu drie jaar verder. Ja. Verkiezingen staan weer voor de deur. Hoe vindt u dat hij het doet? Ik vind dat hij het goed doet. Ik vind dat uh, er wordt veel verwacht. Dat hij uh, dingen in een hele korte tijd moest gaan doen en zo. Maar het is een democratie. Dus samenwerking is wel nodig. Hij, en hij heeft ook vanaf het begin aangegeven... Dat hij het niet alleen ging doen. Hij ging het met ons doen. Dus het is heel erg belangrijk dat wij ook zeggen wat wij nodig hebben. Dat wij onze stemmen laten horen. Alleen dan, dan kan hij uh, weten wat, wat er nodig is. Ja, wat bedoelt u dat? Hoe bedoelt u dat precies? Ik bedoel dat uh, wij hem ook moeten ondersteunen. Wij moeten ook zeggen wat belangrijk is voor de Amerikaanse volk. Hij gaat niet zomaar bedenken wat er nodig is. Hij luistert naar mensen. Ja, maar goed, er is natuurlijk ook wel kritiek, hè? Er zijn ook mensen die zeggen van ja, die change waar hij het over had, dat hebben we toch niet echt gezien. Want er zijn nog steeds problemen als je naar de economie kijkt, er zijn nog steeds heel veel werklozen. Nou, ja. zo worden er nog wel wat, wat negatieve ja. zaken opgezomd, ik bedoel... Ja. Dat moet u ook zien. Ja, nou, mensen kunnen kritiek hebben. Ik, uh, ik, wat, wat ik zie is dat het steeds beter gaat met de economie. Dat, dat er heel veel banen gecreëerd zijn. Dat zullen we ook horen denk ik vanavond in de State of the Union. Dat uh, er ook plannen zijn om dat uh, nog meer te doen. Meer te, banen te creëren. De auto-industrie is gered. Er zijn uh, heel, heel veel goede dingen gebeurd. Ja, maar de kritiek die er is als mensen zeggen van die echte change, die is er niet geweest. Er zijn nog steeds veel problemen. Ja, nou, dat is een mening. En mensen kunnen dat vinden. Ja, ja. Ik, ik vind dat er heel veel veranderd is. En er is nog meer nodig. En wat, wat, wat, wat, wat is er dan volgens u? Wat is de grootste verandering? Um... De grootste verandering, ik, ik denk de, de stappen die genomen zijn... om een uh, gezondheidsverzekeringsstelsel op te zetten... dat heeft een enorm impact. Het is, het is sinds heel kort, maar ik ken al mensen... die daardoor uh, niet uh, bankroet zijn geweest... die echt de zorg hebben kunnen krijgen die ze nodig hadden. Dus dat heeft een enorm verschil gemaakt voor heel veel mensen. Ja. En, en wat verwacht u van die State of the Union vanavond? Waar zal die mee komen, denkt u? Nou, Ik denk dat hij het uh, over de economie zal hebben... Uh, hij zal ook uh, ja, hebben over uh, wat er geweest is in het afgelopen jaar. En wat hij uh, ziet voor de toekomst. Uh, de troepen zijn terug uit Irak. Dus dat is uh, natuurlijk iets wat, uh, wat hij beloofd heeft vorig jaar. Daar zal, dat zal hij ook over hebben. Hij zal ook uh, bijzondere gasten hebben daar aanwezig. Dus uh, we zijn allemaal benieuwd wie dat zullen zijn. Ik weet in ieder geval dat hij twee... Uh, Um, uh, lesbische vrouwen daar uh, voor uitgenodigd heeft. Een, uh, een, een moeder van twee kinderen samen met haar partner. Ook een, uh, een vrouw uit, uh, uit het militair, een officier. Dus weet je, om aan te geven dat dat uh, ook belangrijke onderdelen zijn van de maatschappij. Dus dat, uh... Hij heeft heel erg over nagedacht om dat statement te maken. Zeg ja, maar. zeker. Ja, Verbaast dat u dat u dat doet? Uh, nee, het verbaast me niet. Nee, nee. maar ik, uh, ik voel daar heel erg in ondersteund. Dat jij ja. erkent dat er heel veel verschillende communities zijn die allemaal uh, meetellen. Ja, en zal het. Het wordt natuurlijk een enorm politieke toespraak. Hè, want het is eigenlijk bijna een soort start van de verkiezingscampagne, zou je kunnen zeggen. Ja, ja het zal wel uh, ja politiek zijn. Ja. Ja. Maar ook over programma's die heel erg belangrijk zijn voor het, voor het land en voor de wereld. Er ja. Ja. zal er veel nieuws in zitten, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Nee. <laughs> nou ja, ik dacht, u bent van de Democrats. Misschien heeft u al via al uw social networks uh, het een en ander gehoord wat hij uh, gaat zeggen? Nee, ik heb niet gehoord wat hij gaat zeggen. Ik weet wel dat hij het uh, over de economie zou hebben. Dat, uh, dat staat wel vast. Ja. Ja. Want uh, heeft u Obama wel eens ontmoet? Ik heb Obama nog niet ontmoet, nee. nee. nee mijn voorganger, Bob Breaker, die heeft hem wel ont, uh, ontmoet uh, in 2007. Ja, want, want is dat iets wat wel op het programma staat, als je zeg maar voorzitter bent van zo'n democratische vereniging zeg maar in, in een ander land, dat je dan ook eens bij hem op bezoek kan? Ja, nou, ik, ik, uh, ik, ik zou het geweldig vinden om hem te ontmoeten. Ja, ja. maar dat is niet uh, uh, zo geregeld dat dat ook gaat gebeuren? Nee, dat is nog niet geregeld. Nee, nee. want waar, waar is uw politieke belangstelling eigenlijk begonnen? Um, nou, ik kom uit, uh, wel uit een, een politieke nest. Mijn, mijn vader was, uh, was vakbondsman, vak, vak, vakbondsleider. Dus we hadden heel veel over de politiek uh, thuis. Dus ja. uh, eigenlijk mijn hele leven interesse gehad voor de politiek. Ja, hoe ging dat dan? Ik bedoel, was dat echt uh, elke dag politieke discussie aan tafel? Nou, niet echt discussie, maar mijn moeder had uh, op niks ingestemd, op een republikein. En dat uh, vond mijn, mijn vader onbegrijpelijk. Dus uh, ja, dat is wel een beetje een... Uh, een leuke discussie soms. Ja, ja. want vader Repu of moeder Republikein en vader Democraat. Ja. ja is dat ja. altijd zo gebleven? Nee, helemaal niet. Nee, mijn moeder is nu echt een hele Linkse Democraat geworden. Ik, uh, ja, ik, ik, vond, ik voelde me ook niet heel gemakkelijk bij mijn moeder over de politiek... omdat ze Republikein was. Maar op een gegeven moment dacht ik van... nou ja, ik moet het wel vragen, want volgens mij is het dat niet meer. En uh, heetje, door haar levenservaring heeft ze haar politieke partij ook veranderd. Ja. Was het wat we, voor u moeilijk om, om, om te kiezen wat u zou doen, democraat of republikein? Nee, helemaal niet. Het nee. was voor mij altijd helder. Ik zou uh, democraat worden. Ja. Ja. Wat verwacht u eigenlijk van het komende half jaar... als we kijken naar de politiek in de Verenigde Staten? Want uh, de verkiezingen komen er inderdaad al redelijk snel aan. Ja. Ziet u Obama gaan winnen? Ik zie Obama winnen, ja. Ja, ja, het zou wel een, uh, ja, het is altijd een spannende verkiezing. En uh, we zullen zien wat uh, voor kandidaat we krijgen van de Republikeinen. Maar uh, ik, zie hem, ik zie hem winnen. Ja, en, en waarom bent u daar zo zeker van? Um, ik zie in Obama, Obama een president die een uh, programma heeft aangezet en iets waar hij. Heel consistent blijft volgen. Dus dat geeft heel veel vertrouwen. Ik denk dat hij echt een visie heeft voor de toekomst. En ik denk dat er uh, wel weerstand is geweest. Maar weerstand geeft aan dat je het goed doet. Ja, nou, en nu uh, naar huis zou ik willen zeggen, want nu moet u zich klaarmaken voor die State of the Union. Hè? Ja. ja. Drie uur vannacht. Zet u een wekker of uh, blijft u gewoon wakker? Ja, ik blijf wakker. Goed. Mag ik u veel succes wensen daarbij? Ja, nou bedankt. Bedankt voor uw komst. Marta McDavid-Pugh. En zij is uh, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Democrats Abroad. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. We gaan het hebben over ZZP'ers... Uh, bijna 60 procent van de 700.000 zelfstandigen zonder personeel, want daar staat die afkorting voor, is deels of helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn uh, duur uh, en dat alles blijkt uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Dat is het initiatief van het ministerie van Financiën om de consument te informeren over geldzaken. Maar nou is er ook een alternatief met een prachtige titel, het Broodfonds. Goedenavond, Gert-Jan Jansen. Goedenavond. Uh, u bent bezig om zo'n broodfonds in Utrecht op te richten. Heeft zich daarin verdiend, want er zijn er al meer in Nederland, hè? Ja, er zijn er meer. Het is een Utrechts initiatief... Uh, genomen door Biba Schoenmaker en André Jonkers... Uh, als antwoord op uh, de dure AOV-verzekeringen. Ja, want wat, wat, ja, dat, dat is eigenlijk het grootste probleem, denk ik. Hè? Ik zei het al, heel veel ZZP'ers hebben geen gewone... arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat het onbetaalbaar is, hè? Omdat het onbetaalbaar is. Maar ik denk ook, ik ben ook nog voorzitter van een, van een ZZP-vereniging. Heel veel ZZP'ers worden ook ZZP'er omdat ze een beetje recalcitrant zijn. En ze zijn een beetje tegen grote logge organisaties die veel geld verdienen. Ja, daar passen natuurlijk die grote verzekersmaatschappijen helemaal niet in. Dus. Ze weten wat voor risico's ze nemen, maar ze kiezen er niet voor om verzekeraars nog rijker te maken. Nee, die willen ze niet spekken. Die willen ze absoluut niet spekken, nee, nee. nee absoluut niet. En daar is het broodfonds een prachtige oplossing voor. Ja, want is dat echt zo? Zijn ZZP'ers altijd eigenwijze mensen? Ja. Ja? Maar, ja, waarom dat dan? Nou ja, het feit dat ze, dat ze kiezen voor hun eigen brood, hun eigen geld, hun eigen tijd, hun eigen passie... Uh, 60% van de ZZP'ers is hoog opgeleid. Of goed opgeleid in ieder geval. Uh, dus die, die snappen heel goed uh, wat ze graag willen. Ja, en daar willen ze iets mee. Ja, en in ieder geval willen ze geen uh, duurbetaalde verzekeringen. Nee. Begrijp ik uit uw, uw woord. Nou, dat broodfonds. Dat een prachtige naam, maar wat is het dan? Hoe werkt dat? Uh, het broodfonds is, een, uh, is een, uh, eigenlijk een verzekering op solidariteitsgronden. Uh, dat betekent dat je een vereniging opricht... Uh, in ons geval uh, solo, want solo is uh, de vereniging van ZZP'ers waar ik voorzitter van ben. Dus het gaat zo meteen Broodfonds ZOLO heten. Daar komen maximaal 50 ZZP'ers kunnen lid worden van die vereniging. En die 50 ZZP'ers die openen allemaal een eigen spaarrekening op hun eigen naam. En daar storten ze elke maand een bedragje op, variërend van 45 tot 90 euro. Hangt er helemaal van af wat jij per maand uitgekeerd wil krijgen als je ziek bent. Uh, en op het moment dat iemand van die 50 uh, ZZP'ers uh, ziek wordt... Uh, en aanspraak wil doen op een schenking vanuit het broodfonds... want daar hebben we het over, we hebben het niet over een vergoeding... maar een schenking vanuit het broodfonds... dan uh, richten ze een berichtje aan het aan bestuur van, uh, van het broodfonds, solofonds... en dan zegt het bestuur, nou inderdaad, uh, Alice, uh, je bent ziek... Uh, en je verwacht dat je twee maanden thuis bent. Nou, je hebt je verzekerd voor 1500 euro per maand. Uh, dus je krijgt twee maanden lang uh, 1500 euro... En dat komt dan uit zeg maar, van die spaarrekeningen ja, van, wordt... van die 50 mensen die zijn aangesloten? Ja, stel dat jij met 50 mensen in een broodfonds zit. Uh, en jij hebt je verzekerd voor 1500 euro per maand. Bij dat broodfonds, Bij dat hè, broodfonds voor de duidelijkheid. Ja. Of verzekerd, ja. hè, je hebt ingeschreven voor U schenkingsrecht. U praat al net zoals een echte verzekeraar. Ja, verschrikkelijk, ja, heel erg. Ja. <laughs> Kijk maar uit. Uh, dan, dan krijg je dus inderdaad 50 keer 30 euro overgemaakt. Dus uh, ik sta op je afschrift, Gert-Jan Jansen, 30 euro... Uh, alle namen staan erbij. En je krijgt dus een hele waslijst aan bijschrijvingen. Ja. zodat je in ieder geval je hypotheek kan betalen. Ja, en dan zegt Gert-Jan Jansen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om uh, dat bedrag over te maken aan Alice de Bruin. Dan heb ik niks. Nee, nou, de penningmeester van het Broodfonds. Uh, die doet de overmaking. Dat doe ik niet. Uh, dus die heeft ook een machtiging op mijn spaarrekening. die op mijn naam staat. En die regelt uh, de schenkingen die gedaan worden. aan leden van, uh, van de groep. En wat is het voordeel hiervan? Uh, het grote voordeel is dat er niks aan de strijkstok blijft hangen. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld na tien jaar zegt... nou, ik, ik stap toch uit dat broodfonds, ik stop ermee... het geld wat dan nog op je spaarrekening staat is van jou. En daar mag je gewoon mee, mee wegnemen. Het enige wat je aan de broodfondsmakers betaalt... Uh, is, een, uh, is een eenmalig bedrag van 350 euro. Hè, want zij moeten een website in het leven houden... ze moeten ook een organisatie runnen houden. En je betaalt een tientje per maand administratiekosten aan... die penningmeester ja, die die machtiging heeft op die rekening... want die moet ook betaald ja. worden... Uh, uh, dat zijn eigenlijk de enige kosten. Dus voor de rest blijft het geld eigenlijk allemaal voor jou... en van jou en van de leden uit die groep. Maar als ik nou twee jaar ziek ben... is er dan voldoende geld op die spaarrekeningen van die vijftig... om mij te blijven betalen? Het Broodfonds heeft uh, een pilotproject gedraaid, zeven jaar lang. Uh, en in dat pilotproject... Uh, uh, hebben ze gekeken wanneer het rendabel is uh, om zo'n broodfonds op te starten. Je hebt minimaal 20 zzp'ers nodig in, uh, in zo'n broodfonds... om iedereen uh, die ziek wordt uh, maximaal twee jaar lang te voorzien van een uitkering. Twee jaar lang? Ja, Maar is dat dan ook niet gelijk de zwakke plek? Want na twee jaar heb ik niks meer. Nee, maar dat is ook bij heel veel uh, AOV-verzekeringen zo. Ja, dat weet ik dan weer niet. Is ja, dat zo? Ja, ja, ja. Ja. ja, dus eigenlijk komt het dan op hetzelfde neer, zegt u. Dat komt op hetzelfde neer. Ja, dat, is ongeveer, ja. Uh, dat werkt ongeveer hetzelfde. Het enige verschil is natuurlijk uh, dat op het moment dat je uh, bij wijze van spreken mantelzorger bent. En uh, je zegt van, goh, de komende twee maanden kan ik echt helemaal geen klus aannemen. Want ik moet voor mijn zieke moeder of mijn zieke vader zorgen. Dan mag je ook aanspraak doen op die schenking. En het kan heel goed zijn dat het bestuur van jouw vereniging op dat moment zegt... Nou, dat vinden we zo mooi dat je dat doet. Weet je, wij zeggen als bestuur dat je twee maanden gewoon van ons een schenking krijgt... om in ieder geval voor je zieke vader of moeder te zorgen. Maar dan ben je helemaal niet ziek. Dan ben je niet ziek, maar je bent op dat moment niet... Eh, niet eerst. Je kan dat per vereniging afspreken. Ik zeg niet ja. zo dat het een standaard regel is bij Dan ben je arbeidsongeschikt brood. omdat je voor je moeder of je vader wil zorgen. Precies. En dat kan je per vereniging afspreken. Ja, het klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn. Het is ook heel erg mooi. Maar het is natuurlijk wel allemaal geënt op vertrouwen. Daar gaat het natuurlijk wel om. En daarom is het ook belangrijk dat die 50 ZZP'ers die in zo'n broodfonds zitten... dat die elkaar ook goed kennen. Dat die elkaar ook regelmatig zien. En daarom is het ook mooi om het te koppelen aan een ZZP-vereniging. Wij organiseren al heel veel activiteiten. Heel veel van de 120 leden die we hebben, die kennen elkaar... Uh, dus dan kan je ook prachtig zo'n broodfonds uh, oprichten. Ja, want het is toch anders als ik mijn geld overmaak... aan iemand die ik ooit eens heb gezien... dan dat het zomaar naar een vreemd uh, willekeurig uh, type gaat. Absoluut. Dat zit er dan achter. Absoluut. Als, als ik weet uh, uh, dat, uh, dat jij op wintersport bent geweest... en je bent net even vervelend dat bergje afgekomen... en je hebt je been gebroken... dan zeg ik, ach, weet je, prima. Laten we Alice twee maanden uitkeren. Want dan kan ze in ieder geval de hypotheek betalen... en de kinderen eten geven. Ja. Goed, laten we even uh, bellen of luisteren naar uh, Laura Prinsen... Zij werkt als klimmer en ze traint mensen om veilig op hoogte te werken. Ze is dus ook zzp'er en zij ging op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kwam ook bij zo'n broodfonds uit. Ik had op een gegeven moment de verzekering aangevraagd bij een maatschappij toen ik daar vertelde dat ik uh, dit soort werk deed, dus klimwerk en uh, op hoogte werk. Toen, uh, toen ging de premie volgens mij al spontaan omhoog. Uh, um... Nou ja, ik heb het een beetje uit laten zoeken. En voor tien jaar, met. Uh, vanaf mijn 45ste tot mijn 55ste. zou ik dan 250 euro per maand moeten betalen. Nou, dat is uh, behoorlijk wat geld. Toen kwam ik via iemand uh, bij het Broodfonds uh, terecht. Ik betaalde stukken minder. Ik vond het principe ook wel mooi dat je dan van 40 mensen geld krijgt. Of... En uh, dat je dat dus ook voor iemand anders doet. Dat op het moment dat hij ziek is, dat hij dan van jou, zeg maar. Uh, geld krijgt. Ik heb uh, um, ondertussen, is dat niet vorig zomer, de zomer ervoor, kreeg ik ineens spit zomaar. En toen heb ik drie maanden gebruik kunnen maken van het bootfonds. Nou ja, het eerste voordeel was meteen al dat ik ook gewoon meteen van dag één af betaald kreeg, zeg maar. En uh, het, het grappige was ook wel dat ik erop aangesproken werd door degene die mij voor heeft gedragen van. Ja, maar je hebt toch het broodfonds, daar kun je toch gebruik van maken? Hè? Ik vind het een heel mooi gegeven. Dat was ze al bijna vergeten, deze uh, mevrouw Laura Prinsen. Want zo kan het dus werken, zoals zij omschrijft, van uh, Jansen. Ja. ja. ja. En, en wat ze ook zegt, er wordt ook onmiddellijk betaald. Ja, ja. Dat, dat, dat kan onmiddellijk betaald worden. Maar nogmaals, ik wil echt wel benadrukken... dat uh, alle broodfondsverenigingen die worden opgericht... zitten maximaal 50 zzp'ers in. Die maken allemaal hun eigen statuten. En de broodfondsmakers, in dit geval uh, Biba Schoenmaker en André Jonkers... die helpen je om die statuten te maken. Dus die geven ook een aantal standaardregels die je in ieder geval op moet nemen. Maar je kan binnen je vereniging ook andere afspraken maken. En een van die afspraken zou kunnen zijn... jongens, als er iemand ziek wordt, zo snel mogelijk ja, maar Waarom doet u dit? Ik bedoel, waarom bent u hier zo uh, mee behept? Ik ben zelf twintig jaar ZZP'er. Uh, al twintig jaar onverzekerd. Geen arbeidsongestekteidsverzekering. Uh, eigenlijk altijd uh, een potje van, uh, van een half jaar ongeveer salaris ergens staan op een spaarrekening. Dus op het moment dat mij iets overkomt, dan heb ik in ieder geval een appeltje voor de dorst. Um, en inderdaad, uh, ja, ik, ik geef een beetje af op uh, al die grote verzekeraars... die enorme bedragen verdienen aan mijn arbeidsongestekteidsverzekering. Ja. We horen Laura al zeggen 250 euro per maand. En dat is kan... nog een goedkoper volgens mij. En, nou, het ligt er een beetje aan. Dat is ook, het is heel ondoorzichtig wat de mogelijkheden zijn. Want er zijn zo ontzettend veel parameters waar je je uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering op af kan sluiten. Dat je op een gegeven moment echt door de bomen het bos niet meer ziet. Maar dat kan echt variëren. Ik ken mensen die 700 euro per maand betalen. Ja, maar, maar u zegt, uh, uh, ik ben al 20 jaar zzp'er, Maar bent u dan nooit langdurig ziek geweest? Nee. nee. Dat is dan ook een beetje mazzel hebben. Hè? Nou, dat. En het is ook mentaliteit, denk ik. Ja. Ik denk dat er een, nou, ik denk ook dat er een hoop zet zit Kijk, op het moment dat ik een dag niet kan werken, heb ik geen inkomen. Dus ik neem wel even net een aspirintje extra. Of uh, ik pak die, uh, die kruk... En dan uh, strompel ik toch naar mijn werk. En dan pak ik het toch op. Nou, Laten we even luisteren naar Tanja Smorenburg. Die is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, U gaat morgenavond naar een bijeenkomst... Uh, waar gesproken wordt over dat broodfonds uh, Utrecht... waar meneer Gert-Jan Jansen ook bij aanwezig is. U wilt uh, daaraan deelnemen. Omdat bij uw verzekeringen gewoon niet meer kan, hè? Nou, het zou wel kunnen, maar het, uh, het probleem is, is dat ik gewoon een, uh, ja, een vervelende ziektegeschiedenis uh, achter de rug heb. Uh, ik ben uh, wel op uh, een gegeven moment, toen ik hersteld was, uh, gaan navragen van, goh, uh, hoe zit het met de arbeids- en uh, wat is er voor mij nog mogelijk? Maar ja, ik had, er werden zoveel dingen uitgesloten, want op een moment, ook al heb je een lekkende hartklep, of je krijgt kanker, of je krijgt een uh, ongelooflijke burn-out, waardoor je een jaar uh, um, niet meer kunt werken, nou, als je daarna dus nog arbeidsongeschiktheidsverzekering wil gaan afsluiten, dan, dan, dan gaan ze je daarop uitsluiten. Ja, en, en, en dit spreekt u wel aan, dit initiatief? Dit, dit spreekt mij absoluut heel erg aan. Ja, en ik, ik, ik, ik geloof wel in de solidariteit. En ik, ja, het, is ook, um, um, uh, het, het vertrouwen dat, uh, dat, dat, dat staat voor mij ook uh, yeah, um, voorop. En ik denk dat we dat met z'n allen wel, uh, wel kunnen opbrengen. Goed, mag ik u danken voor uw reactie? Want is ja. het zo inderdaad dat bij het Broodfonds, meneer Jansen, helemaal niet op ziektegeschiedenis wordt geselecteerd? U kunt nee. ook wel denken, ja, deze mevrouw die, die wil ik er helemaal niet bij hebben. Nou, natuurlijk is het zo, maar dat is ook weer per vereniging af te spreken. Natuurlijk is het zo dat je toelatingseisen kan, uh, kan stellen. Maar eigenlijk is de enige eis, of de enige twee eisen die er zijn, is dat je zelfstandig ondernemer bent en dat je dat al minimaal een jaar bent. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een, een ZZP'er bij ons in de groep, die is 62. Uh, zou je die dan moeten weigeren? Nee. nee ja, het, het klinkt alsof. Uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment, als een heleboel mensen in uw broodfonds nou toevallig langdurig ziek zijn. dat het hele kaartenhuis in elkaar stort. Ik bedoel, zou ik dat allemaal moeten berekenen? Daar, daar ben ik ook heel de persoon niet voor. Maar ik, ik voel toch alsof er nog een soort andersje onder het gras zit. Nou, 2,5% van de ZZP'ers wordt ziek. En 93% daarvan is binnen twee jaar weer aan de slag. Dus dat risico is niet zo heel erg groot. Dat is echt berekend en dat ja. valt reuze mee. Ja, dus het valt om als een kaartenhuis als dat wel zou gebeuren. Dat is eigenlijk wat u zegt. Geef maar toe. Als het wel zou gebeuren zou het om kunnen vallen. Ja, ja absoluut. Tuurlijk. Maar u, u, u verwacht dat die ZZP'ers, die mentaliteit... daar redt dat broodfonds het wel op. Nou ja, precies wat Tanja Smorenburg zegt. Uh, het gaat om vertrouwen. En dat vertrouwen dat is er volgens mij wel. Zolang je elkaar maar kent. Zolang je, elkaar, zolang je maar weet van elkaar wat je doet en hoe je het doet. Goed, donderdag is er een bijeenkomst in Utrecht. Hè, geloof Klopt. ik. Ja. Veel succes daarbij. Dank u wel. Mag ik u danken voor uw komst naar Twee Dingen. Gert-Jan Jansen, die op dit moment dus bezig is... met de oprichting van zo'n broodfonds in Utrecht. Goed, dat was het. Het is alweer half negen. Ga naar de site voor meer informatie, tweedingen.nl. U kunt daar ook reageren op deze uitzending. Willemijn. Ja, dat ga ik onmiddellijk doen, natuurlijk. Inschrijven bij zo'n broodfonds, <laughs> of dat vind je niet? En reageren op de uitzending. Oh, okay. Maar wel even na mijn eigen uitzending. <laughs> uh, Dit begint namelijk zo meteen om half negen. Uh, wat hebben we uh, als je klant bent bij de ING? Dan heb je al een paar dagen dikke vette pech. Want uh, internetbankieren is heel erg lastig. Hoe zit dat? Hoe komt dat? En ik stap je bijna opgelost. Dat hoor je zo meteen. Verder um, heb ik het met René Mioeg en Bridget Maasland over de Oscar-nominaties die vandaag bekend werden. En we kijken terug op één jaar na de protesten in Cairo, Egypte. Hoe is is het daar nu? En Esmeralda Boon heeft daar veel rondgereisd en die is uh, nou, niet heel erg positief, op zijn zachtst uitgedrukt. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1, het nos -journaal. Irak moet onmiddellijk stoppen met het executeren van gevangenen. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. In Irak zijn vorige week op één dag 34 mensen ter dood gebracht. De hoge commissaris spreekt van een angstaanjagend aantal... en vraagt zich af of ze wel een eerlijk proces hebben gehad. PVDA-kamerlid Frans Timmermans is een belangrijke Europese functie misgelopen. Hij is niet gekozen tot commissaris van de mensenrechten van de Raad van Europa...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 En Franse militairen blijven actief in Afghanistan. Vorige week kwamen vier Fransen om bij een aanslag. Waarna president Sarkozy speelde over een voortijdig vertrek uit Afghanistan. Maar minister van Buitenlandse Zaken Juppé zegt dat Frankrijk zijn afspraken nakomt. En dat betekent dat de 4000 Fransen tot 2014 in Afghanistan blijven. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 24 januari, 3 over half 9. Goedenavond. ING-klanten hebben al twee dagen achter elkaar problemen met internetbankieren. En dat is niet de eerste keer. Hoe kan het dat zo'n grote bank zoveel problemen heeft? Dat hoor je zo meteen. En we zijn live bij de 100% NL Awards, de prijzen voor de beste Nederlandse artiesten. En in de entertainmentrubriek met Bridget Maasland nemen we met René Mioch de Oscar-nominaties door die vandaag bekend werden. En verder is het een jaar geleden dat de protesten in Cairo Egypte begonnen. En journalist Esmeralda van Boon die blikt terug op een bewogen jaar in het Midden-Oosten. En wat is er met onze Joris Kreugel aan de hand vandaag? Ik ben echt hartstikke ziek. Weer een loopneus. Voor de tweede keer. Binnen twee weken nu. Weer een loopneus. Pijn in mijn keel En het is half vier in de nacht. En ik heb een dilemma. Ga ik nou wel of niet naar mijn werk? En ik ben geen thuisblijven. Maar zoals ik me nu voel, denk ik dat ik niet ga. Dat is een beetje verkouden zeg, jongens. Kom op. <laughs> Wil je meekijken hier in de studio? Dat kan trouwens. Ga naar, uh, naar radio1.nl. Dan klik je op de webcam en dan zie je hier ook niemand minder dan Anneke van Giersbergen. Ooit frontvrouw uh, van The Gathering. Lang geleden, nu alweer een tijdje solo. Mm -hmm. uh, wordt wel de beste zangeres van Nederland genoemd. Daar hebben we het zo meteen ook nog over. Maar eerst even, Anneke, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag pakketjes ingepakt. Want ik heb uh, mijn plaat nu nou drie dagen uit. En hij ligt in de winkel, maar ik heb ook een webshop... En die draait over uren gewoon. Ik heb gewoon uh, de moeders uit mijn dorp en de, de nanny. En iedereen doet mee gewoon uh, pakjes inpakken. Gewoon Want feest. De beste zangeres van Nederland, maar dat moet je mooi wel allemaal zelf doen. Ja, maar dan zit ik lekker aan mijn keukentafel uh, te doen. <laughs> en dan zet je je kind van zeven ook in om dat te plakken. Ja, uh, vandaag pas vandaag posttegens geplakt. <laughs> ja, zeg maar. Goed, zo meteen over jouw uh, nou, fantastische nieuwe plaat. Je gaat hier live zingen en uh, ja. nog veel meer over jouw leven nu. Ja eerst, Ja, ik weet niet hoor, ik vond het niet zo lekker. Nee hoor. Goed, zometeen een beetje pips, hè? Ja. Nieuws over Emil Roemer, dat is echt een liefertje. En verder de hashtag failing ING. En eh, met KPN gaat het ook niet zo lekker. En de Oscar-nominaties, hè, ze zijn bekend. Damien Bichir in A Better Life. George Clooney in The Descendants. Jean Dijardin in The Artist. Gary Oldman in Tinker Tailor Soldier Spy. Brad Pitt in Moneyball. From Belgium, Bullhead. Ik ga vast, van Polen in darkness. Thanks, Luke. ook om daar maar zo overheen, heen de <laughs> Ik ga het niet doen ook. Ik ga niet hoesten. Niks. Nee, er wordt gewaterpolo'd in Eindhoven. Het Europees Kampioenschap, daar zijn de waterpolosters van Nederland... begonnen aan de kruisfinales. En die moeten ze dan een plek in de halve finales opleveren. Italië is de tegenstander. En dat is dan weer een herhaling van de kwartfinale... tijdens de Olympische Spelen van Peking. Dus, Erik van Dijk, mooie herinneringen. Ja, voor de vijf vrouwen die daar nog van over zijn in oranje. En voor de bondscoach toen van Italië. Dat is nu de coach van Nederland. Mauro Maugierdi is zijn naam veel spanning voor hem en zijn oranje vrouwen tegen het sterke Italië. Maar Nederland wil voor eigen publiek in Eindhoven zo graag naar de halve finales. In de pools ging het moeizaam. Maar nu is de poolfase voorbij. Alles of niets. Kans op een halve finale black of op een grote teleurstelling. Ja, die Nederlandse vrouwen trouwens, Erik, die zijn inmiddels zeker van deelname. Aan het uh, OKT ligt er nu een ander team in het water? Er ligt een uh, ander team in het water omdat ze wat meer zelfvertrouwen hebben. Die plek op het OKT is dus zeker in april in Italië. Dan gaan twaalf landen spalen, spelen voor vier Olympische plekken. En de beste zes landen van Europa mogen daar naartoe. Daar zitten ze nu dus al bij. Maar hier uh, niet in de halve finale komen. Dat betekent ook dat je met een slecht gevoel uh, die kant op gaat. Nederland is uh, niet zo heel goed begonnen aan de wedstrijd. kwam meteen met uh, 2-0 achter. Maar inmiddels is het 2-1 en een... Uh, aanval voor Nederland. En dat belooft in ieder geval een spannende wedstrijd te worden. Erik van Dijk, we horen hem vaker nog in deze uitzending, want we volgen deze wedstrijd tussen Nederland en Italië gewoon live. Bij de Australian Open, dan hebben we het over tennis, hebben de favorieten opnieuw geen steek laten vallen. Bij de mannen bereikte Roger Federer de halve finale ten koste van de Argentijn Juan Martín del Potro. De Zwitser had er weinig moeite mee en klaarde de klus in drie sets. Een tegenstander in de halve eindstrijd is Rafael Nadal. De Spanjaard won in vier Spannende sets van Thomas Berdic. Het duurde vier uur voor hij de Tsjech op de knieën had. En bij de vrouwen daar bereikte Kim Kleisters de halve finale ten koste van Caroline Wozniakci, die daarmee haar leidende positie op de wereldranglijst zal kwijtraken. Nou, het waterpolo. Dus live in deze uitzending en meer sport vanaf tien uur en langs de lijn. Gio, dankjewel. Gio 1, PNN Today. Alweer problemen met de internetdiensten van ING. Je kon vandaag als klant geen gebruik maken van het internetbankieren. Nou, inmiddels heeft ING laten weten dat het geleidelijk weer mogelijk is... om te internetbankieren en te betalen met Ideal. Het mobiel bankieren is voorlopig nog niet mogelijk. Het is alweer de vierde keer in drie dagen tijd dat er problemen zijn. Onze internet-expert Krijn Schuurman. Goedenavond, Krijn. Goedenavond. Ja, Zo'n grote bank en dan zoveel problemen met internetbankieren. Dat uh, klinkt niet logisch. Nee. Nee, hoewel je zou ook juist kunnen zeggen als zij een probleem hebben, dan hebben er ook meteen heel veel mensen last van. Volgens mij hebben ze ongeveer 9 miljoen uh, rekeninghouders. Dus de impact van een uh, probleem is natuurlijk ongelooflijk groot als zij ja. uh, zo'n storing hebben. Maar hoe kan het? Ja, dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als ik dat nu uh, zou zeggen. Dan had ik ze overigens vanmiddag wel even gebeld als ik daarachter was gekomen. Uh, ja, ja. ja, ze zeggen met een database, maar dat, dat is echt, uh, ja, dat kan je zo in zo'n berichtje zetten. Want uh, elke website, elk systeem werkt tegenwoordig met een database, dus dat zegt eigenlijk niks. En het was wel tamelijk opvallend uh, dat ze nu een aantal dagen achter elkaar die storing hebben. En uh, elke keer staat er een andere melding, en dan wordt ook gezegd: we onderzoeken of er een verband bestaat. Kortom uit alles blijkt eigenlijk dat ze zelf uh, geen idee hadden... Nee. Uh, nu als laatste werd het dan nu opgelost, lijkt uh, lijkt te zijn... Staat er dan, het zat op een plek waar we het niet hadden verwacht. Daarvan denk ik dan ook, ja, dat begrijp ik. Anders had je het eerder uh, gevonden. Ja, ja. Uh, dus ja, het is, gewoon, het is natuurlijk ook ongelooflijk lastig wat je moet zeggen. Want ze hebben al een keer eerder gezegd, uh, het werkt weer. En bleek het toch niet te werken. Dus ja. wat betreft kan je misschien maar beter even de kaken op elkaar houden. Maar dat is natuurlijk moeilijk. Luister even mee naar wat de ING vanmiddag voor reactie gaf. Nou, het zat gewoon op een plek die wij niet hadden verwacht. Het goede nieuws is dat we oplossing nu wel uh, in uh, kaart hebben. En dat zullen wij vannacht dus ook gaan doorvoeren. En dus is mijn verwachting, dat is geen zekerheid, maar wel echt verwachting, dat morgen de beschikbaarheid zal zijn op het niveau die klanten van ons gewend zijn. Ja, kortom, Karijn, ze weten het gewoon echt niet. Ja, op een plek die we niet verwachten, dat zei je net ook al, ja, logisch. Um, zou het er misschien iets mee te maken kunnen hebben... dat uh, met alle andere banken, internetbankieren... betaal je met zo'n apparaatje, een, een ABN-reader... of weet ik veel hoe die readers heten. Ja. En bij uh, ING doe je dat met sms, geloof ik, hè? Ja, uh, dat klopt. Daar gebruik je TAN-codes. Dat staat weer voor transactie-autorisatienummer. Uh, je krijgt een sms'je, daar hebben ze eerder ook nog eens problemen mee gehad, toen werd er via een virus werden in jouw instellingen je telefoonnummer veranderd. Dat lijkt dan op zich natuurlijk niet zo, uh, niet zo spannend, behalve als je realiseert dat, dat, uh, dat die code die je in moet voeren per sms komt. Dus als het telefoonnummer is gewijzigd, dan komt die code natuurlijk bij iemand anders binnen en dan kon je daarmee toch uh, binnenkomen. Uh, en, maar dit is wel erg speculatief, want tandencodes die, die worden inderdaad niet zoveel meer gebruikt. Uh, dus daar gaat nu over gespeculeerd worden of dat er dan op duidt dat ze een oud systeem uh, zouden gebruiken. Ja. En ook dat is op zich nog niet zo vreemd, want in de financiële wereld heb je heel veel systemen die als je ze ziet, dat je denkt, jeetje wat is dat voor archaïsche scherm. Maar dat zijn systemen die al heel lang draaien en ook heel betrouwbaar. Het wordt natuurlijk wel spannend op het moment dat je het aan internet gaat koppelen, per definitie. En dat doe je natuurlijk met internetbankieren. Maar ja, dit soort speculaties krijg je natuurlijk als je zoveel storingen hebt en weinig informatie kan vrijgeven. Ja, dan, dan ga je natuurlijk ja. super naar hints. En dan en is het dit was, er ook één. Het was niet de eerste keer bij ING en bij andere banken gebeurt het niet. Dus dan denk je Klopt. al snel dat het daar iets mee te maken heeft. In het begin van deze maand natuurlijk inderdaad ook al. En ja, ze komen nu niet heel veel verder dan. Uh, we gaan nu een oplossing bedenken die dit soort storingen moet voorkomen. Ja, ook dat is een vrij uh, zinledige opmerking. Want je, je, je maakt een systeem waarvan je helpt dat het geen storingen heeft. Dus je ja. kan ook niet echt een oplossing bedenken die storingen voorkomt. Dus daar zal nog wel... Uh, ja, de, de, de, je zag de ergernis natuurlijk op de sociale media bij de klanten. Er werd natuurlijk flink uh, gemopperd. Maar ja, reken maar hoor, dat lef. ook binnen de muren van de ING flink gemopperd wordt. Want dit is natuurlijk wat dat betreft een nachtmerrie. Ja. En die, uh, ja, die krijgt natuurlijk ook heel veel aandacht en terecht. Nou goed, voorlopig, in ieder geval geleidelijk, is het weer mogelijk om te internetbankieren, zegt ING zojuist. Dus daar, ja, ja daar, dat is ook wel dus begrijpelijk. Anders ja. gaat het meteen weer plat en dan krijg je weer problemen. Ja, dus ze, dus, la uh, ze laten maar een aantal mensen tegelijk op de site los. Nou, ja, en ze werken vannacht nog even door, denk ik. En dan is gewoon even lekker geen geld uitgeven. Ja, nee, precies. ja, precies. Dat ja. kan ook wel eens goed. Zijn. Voor de mensen die wat willen krijgen, is het ook wel eens lastig. Maar goed, nog een nachtje slaan. Krijsgeurman, dankjewel. Yo. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Met The Gathering. Toen had zangeres Anneke van Giersbergen veel succes in binnen en buitenland. Uh, nou, vooral in het buitenland, opvallend was dat. Uh, inmiddels is dat alweer vijf jaar geleden dat ze in The Gathering zat. Nu is ze uh, eruit, al vijf jaar dus, solo. Derde album inmiddels. Derde eigen studioalbum, Everything is Changing. En daar gaan we het zo over hebben. over Onder andere over dat Gielhaar de allerbeste zangeres van Nederland noemt. Nee, ik leg geen druk op je. En nu gaat ze hier live. Hier live in de BNN Today studio. Zingen You Want To Be Free. zitten. Ja. Fantastisch. Ik, vroeger klapte ik altijd, maar dat doe ik niet meer. Want het klinkt zo ontzettend lullig <lacht> om me eentje te doen. Ja. Van je album Everything is Changing. nieuw album You Want to Be Free. Live hier in de studio. Yes. En omdat het zo'n prachtig album is, gaan we er eentje weggeven. En, en dan kan iedereen ervan genieten. En die heb je net gesigneerd. En dan moeten ja. mensen even naar onze site. Facebook.com slash Today. Of de Facebook site. Facebook.com slash uh, like ons even. En vertel waarom jij per se dit nieuwe album van Anneke wil. En anders wil ik hem wel. Alright. Alvast. right. Okay. Alvast, kan, kan ik zeggen. Ja. Hey, um, het was wel grappig. Jij was hier net al een beetje aan het repeteren. En toen kwam de regisseur naar me toe en die zei... Uh, is er een van de weinige mensen die er in de afgelopen 15 jaar alleen maar knapper op is geworden? Oh, wauw. Wow. <laughs> Altijd goed nieuws. Nu wordt hij heel rood. Hi Bart. <laughs> Merci. Ja, ja nee, ik zat Leuk. er even wat oude foto's van je te kijken. Ja, dat klopt wel. Ja. Dat, het, het heeft je geen... Uh, Slechte uh, uh, tijd opgeleverd. Ook, uh, je zou denken: je keiharde rok bent, en dan wordt dan ja. zo zo'n leven bijna je op los alleen, geleefd. alleen maar ellendig uitzien. Maar dat nee. is, uh, kunnen mensen trouwens je ook nu uh, bewonderen op de webcam Radio 1.1. Oh, oh, oh, <laughs> je, zit, je, zit je zit strak in de make-up. Oh. Maar goed, laten we het niet hebben, te veel hebben over je, over je uiterlijk. Doet er verder niet zo heel veel toe. Ik had even op je site gekeken. Ja. En dat vond ik zo opvallend. Alle, al die reacties op jouw nieuwe plaat. Incredible, excellente, muy bien disco van een of andere Mexicaan. Amazing work, I can see a serious change on style. This is a beautiful surprise uit Australië, verder uit, uit Groot-Brittannië, Argentinië, Italië, Polen, Griekenland. Niet ja. Te geloven. Ja, goed hè. Ja, dat, dat, komt dat allemaal nog van je tijd bij The Gathering? Heb ja, je al die mensen zeker. meegenomen? Ja, die heb ik allemaal stuk voor stuk... <laughs> Ik heb me aangebeld en gezegd, ik ga solo. Ja, maar dat is wel heel bijzonder, mm -hmm. toch? Dat je, dat, dat, dat ja, je zo'n zo trouw publiek hebt. Ja, ja, dat klopt. En met de Gathering hebben we veel getoerd. En waren ook vanaf meteen, ook vanaf het begin al, al in, in, in al het buitenland al, uh, deden we het goed. En um, ja, die mensen die, die volgen nu twee wens, die volgen de Gathering en, ja, the en the mij gathering ook. Ja, bestaat nog steeds. Ja, zeker. En, uh, en dat, is, dat is heel tof. En, en ook dat groeit. Dus ik, ik kom ook weer terug om te spelen. En ik zie ook alweer een nieuw publiek en zo. Maar dat is wel echt wel iets wat ik meegenomen heb. Ja, ja want het is ook bijzonder. Niet alleen dat ze zo trouw zijn. Maar het is nogal wat anders vergeleken met de Gathering. Ja. Even uh, een fragment van toen. Eerste plaats. Right. Nou, dat was... 95? Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Mendelian. Ja. Ja. ja. En wat je nu maakt is veel, veel poppier. Ja. ja. Dit was toch veel meer, dan je dit eigenlijk? Ja, het was een beetje... Sferische, heavy muziek. Maar ja. zoals je nu hoort, dat we, we hadden ook hele zachte dingen en ja. hele sferische dingen. en hele snoeiharde dingen. Zelf. Maar ook wel heavy, heavy shit. Maar ook, ja. in de heavy wereld waren wij ook ook altijd met de Gathering, ook altijd wel de, de softie, zeg maar dus wel hadden veel melodie veel langzame stukken en zo ja. maar in het, het is nu wat ik nu solo doe is wel iets meer uh, kort en bondig en meer poppy maar je zou zeggen dat dat dan heel veel van die die hard fans denken ja de aan drank ja uh, uh, die, die pop die moet ik niet nee dat zijn er ook wel hoor die dat ook en dan ook zeggen op facebook ja dat Heel erg uitleggen van uh, ja, dit is met de uh, poppy en zo dat, dat is. Zo dat klopt, en die, die haken dan af en dan en dan komt er weer nieuw volk bij, dus uh, dat, dat beweegt altijd. Dat vind ik ook wel leuk en heel leuk om om om te zien hoe dat gewoon groeit. En want jullie en hebben met, met de Gathering echt de hele wereld over getoet. Maanden ja. was je soms weg, ja. Uh, ga je dat nu ook weer doen? Nee, ik, ik toer eigenlijk. Wel, maar niet meer zoveel als, uh, als toen. Maar ik had natuurlijk kind nog kraai. En nu heb ik een, een zoon van bijna zeven. Ja. En een hubby. En, uh, en Dus ik ben wel meer thuis. En, uh, maar ik, en ik, zoek, ik, ik kies eigenlijk de krent uit de pap. Dus ik ga alleen nog maar dingen die echt te gek zijn. Of, of landen waar ik nog niet geweest ben. Of... Zoals... Um, nou, nou, gaan we naar Tunesië ook voor, voor dit jaar? Daar dat was ik nog niet geweest. Dat is wel bijzonder. Ja. Maar je zegt net, het is wel veranderd. Je bent moeder geworden, maar ja. wat dan wel weer behoorlijk ook een rol is, dat je je uh, soms je kind ook gewoon meeneemt. Ja, ja. ja hij, sowieso gaat hij wel eens mee als we gewoon in Nederland of als we smiddags iets doen, of, uh, of een weekendje... Of, of een weekendje buitenland. Ja. Samen met een nanny nemen we dan mee. Maar in mei gaan we drie weken op Europese tour en dan gaat hij uh, drie weken mee. Uh, en, en, en dan zit hij ergens backstage een beetje rond Ja, en we, we toeren dan in zo'n tourbus. Dus heb je een bus met bedden. Dat is eigenlijk je habitat, je huis. Drie weken lang. Dus hij, die staat voor de deur. Dus het is niet zo dat hij lang moet opblijven. Hij kan gewoon naar bed wanneer hij uh, naar bed moet. En, en, en overdag, ja hij vindt het altijd leuk. Die zalen en die, die kisten waar de alle dingen zitten, alle apparatuur in zitten. Die hebben altijd staan op de wieltjes. Ja. Dus wij crossen altijd door de zaal, zo met die kisten. En dat vindt hij echt te gek. En hij, hij vermaakt zich altijd wel, zo. Hij is enig kind, dus hij kan altijd zo. Hij zit altijd zo wat te vreubelen, zo. Maakt hem niet zo erg uit waar hij is, als hij maar goed volk om zich heen heeft. Dus. dus moeder en rockstar gaat gewoon prima ja, samen. Ja, dat gaat best goed. Je was gisteren bij Giel op 3FM, en dat was mooi. Ik zag een stukje van je op de webcam, en je zag er ook heel dolgelukkig uit. Ik dacht, zij heeft het gevonden. En Giel, die zij ook nog iets aardigs over je? Anneke is de beste zangeres van Nederland. En gelukkig heerlijk normaal, zegt een bossenfan. Wat is Anneke toch goed? Ik heb zaterdag haar allemaal gekocht en die is zeer mooi, SMS, Werner. Giel, je hebt gelijk, de nummer 1 stem van Nederland. Ja. Niet te geloven. Ja, en, maar het rare is... en we hadden het net ook even over de gathering. Vroeg, vooral misschien in het buitenland wel heel groot. Mm -hmm. En dan zegt Giel dit, en ik lees op je site... dat heel veel mensen het mee eens zijn. Maar niet de bekendste zangeres van Nederland. Nee, nou, naam is ook eigenlijk. niet. Nee, dat is Ilse de Lange of zo. Is dat niet ergens een beetje frustratie? Nee, helemaal niet. Nee, nee maar... Ja, maar ik denk ook eigenlijk zo niet. Ik, vind namelijk, ik ben heel erg accomplished in mijn eigen uh, beleving. Omdat ik, ik kan mijn gezin onderhouden. Ik maak de muziek precies die ik wil. Ik heb fijne mensen om me heen. Mijn gezinnetje draait... Mijn muziek gaat goed, mijn album verkoopt als een tiet na drie dagen al. Dus uh, ik ben heel erg blij. En zo in, die, in deze tevredenheid wil ik ook wel groeien. Hè? Zo, ik heb wel een bepaalde ambitie, maar ik hoef helemaal geen, uh, geen stadions te vullen om tevreden te zijn. Zo, weet je wel? Want ik krijg die, va die vraag die krijg ik wel vaker. Weet je wel? Er zijn ook bands in onze scene zo, die, die dan. Nou ja, misschien iets vergelijkbaars doen en, en veel groter zijn. Maar ja, daar kan ik alleen maar trots op zijn. Dat dat gewoon collega's zijn en ook uit Nederland komen. En um, ja, ik ben wel, wel happy gewoon. En daar sta je ook nog, uh, niet zoveel veel tijd voor... maar ik vond het wel leuk om even te noemen... sta je ook nog op met, een, met een theatervoorstelling voor kinderen. Ja. planken. Ja. Iets heel anders. En daar zing, ja. je, zing je Nederlands. Ja kinderliedjes. Nederlandse talige dan natuurlijk. En uh, het heet de beer die geen beer was. En dat hebben, daar hebben we ook een jaar uh, hebben we dat in elkaar gezet. Het komt uit een boek. Uh, The Bear That Wasn't. Van Frank Tashlin. Dat, dat is een, uit de jaren veertig al. Maar dat hebben we nu dus omgezet in een uh, theatershow. Maar dat is weer een hele lieve of, of, ja, het of staan er allemaal de, uh, en de kleine kindjes. Nee, ja, nee, nee, die zitten allemaal heel netjes uh, <lacht> te kijken hoor. Maar dat is leuk. En uh, dat toeren we nou ook mee door. Dus s middags uh, doen we zo de kindertheaters en s'avonds kunnen we rocken. Dus dat is goed. En zo krijgt Anneke van Brood op de plank voor ja, haar, haar hele familie. Ja. <laughs> Anneke, heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. 1, The Ellen Today. Wat gaan wij doen? Ja, um, zometeen hoor je hoe het afloopt bij het Waterpolo. Nederland speelt tegen Italië. En met Bridget Maasland in de entertainmentrubriek... Zometeen vertelt René Mioch wat hij vindt van de Oscar-nominaties die vandaag bekend zijn geworden. Maar eerst natuurlijk de dag van onze Joris Kijk, wat voel ik me op goed? Zeg, even mijn bed uit. <tie> Drukker geknoord wordt hier naast me. Eens even naar beneden toe. Oh. Nee, ik voel me niet lekker. Het ja. is dus, ja, half vier in de ochtend. Echt een hele dikke kop. Ik moet een beetje zachtjes praten, anders wordt iedereen wakker. Een dan loop ik hem nu al. Vier zappel te maken, ga ik wel of niet werken. Het is helemaal donker buiten en mijn hoofd gaat plof En dat is echt al voor de tweede keer in twee weken tijd. Vorige keer in het weekend en nu op eh, dinsdagochtend. Oh man, echt nooit ben ik ziek in de afgelopen elf jaar geweest. En dit jaar, ik denk al derde, derde vierde keer geveld ben door verkakken. Ja, Het gaat. Pijn in mijn neus en mijn keel. Ik heb een Facebookje aangestoken, papa. Ik ziek ben geworden door Facebook. En ik toevallig zag dat van de week het overbiermeisje erop had gezet dat ze ziek was, zeg mijn dochtertje niet. Dat ik door daar, daar op besmet ben geraakt. Goed, werk, ik gedaan. Doeg. Zes. Dag. Zoals jullie horen, deze tijger gaat toch naar zijn werk, alhoewel, ik moet zeggen dat het nu nog wel meevalt. Maar ik weet ook altijd wel, met verkoudheid en mijn neus... ik hoop niet dat ik me zoals uh, vannacht en gisteravond voel... met een loopneus en een zwaar voorhoofd en pijn in mijn keel. Wat ik nu ook wel heb, maar wel in mindere mate. Hoi, ik Bas. Hoi, met Joris. Hoe is het? Ja, goed, verder. Oh. Ja. Maar ik ben weer hartstikke verkouden, man. Nee, dat is niet best, jongens. Nee, hè? Maar ik ga toch maar naar mijn werk. Ja. Dat kan jij je niet permitteren met je eigen zaak. Oké okay, joh, doeg. Kruimel. Ja Joris. Hallo, ik ben wel weer verkouden. Dat is toch vervelend hoor? Ja, schrijf het eens even op, houd dus het even bij. Heb je enige oorza? Heb je enig idee? Nee, geen flauw idee. Veel plassen hè? Al die afvalstoffen eruit. Het is toch helemaal, het is allemaal wel dat moet weg. We gaan wel eens even kijken. Misschien nee, maar eens een griepprik overwegen. Nee. Ja, dat is geen griep hoor Joris. Nee, maar ja, dan word je ook uh, zo'n bejaarde. Nee, die, die pijn niet Nee, ik heb niet pijn in mijn hele bliksem. En goed je keel dicht houden, hè? Ja, doe ik ook. Dat is goed, bedankt. Nou, Voor mijn broer krijg ik geen advies, vervelend. En mijn vader die zegt: uh, nou uh, mijn keel dicht houden met een sjaaltje, veel plassen, pilletje nemen. Toch op mijn werk aangekomen op de redactie. Ik ben weer de eerste. Er is nog helemaal niemand. En toch even prettig dat jullie deelgenoot zijn. Van mijn enorme ziekte die ik op dit moment onder de leden heb. Een zware verkoudheid. Het dilemma waar je dan mee worstelt van ga je wel, ga je niet. En ik ben geen thuisblijver. Dus wat doe je dan? Gewoon aan het werk. En het advies van mijn vader. Die even dan als dokter speelt. En dan komt het allemaal weer goed. Meteen door van Joris naar het Waterpaolo. Erik van Dijk. Nederland stond achter, maar via Stomporst kwamen ze weer terug in de wedstrijd. Het is de hoop van Nederland dat naast de vijf Olympisch gouden vrouwen. de nieuwe jonge generatie opstaat. Maar al snel loopt Italië alweer weg. Met een grote ronde mevrouw. Casanova met armen als voorhamers. als sloper op de midvoorpositie. Nederland komt weer op achterstand, 6-4. Maar op het einde van het tweede part vecht Oranje zich weer terug in de wedstrijd. Nu is het tweede part zojuist afgelopen, is de stand 6-5. Met nog 16 minuten te spelen kan er nog van alles gebeuren hier in Eindhoven. En uh, Erik, het is toch geen familie van Jeroen Stomporst, of wel? <laughs> nee, geen familie van Jeroen Stomporst. Nee? En Casanova is vast ook geen familie van uh, de mannelijke versie. <laughs> Ik nee, maar... nee, je weet het niet. Goed, Erik van Dijk straks nog veel meer waterpolo. En ook nog René Mioch en Bridget Maasland over de Oscar-nominaties. Na nou, het nieuws. Ja. En... <lacht> Vrijdagavond van 7 tot 8. Mangiare met Linda Rodenburg, er van het boek... De Schaap ligt op de keukentafel, de grote reistest en New York heeft eindelijk een Nederlands restaurant. Vandaag...